11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Nederlanders wil het afsteken van vuurwerk door particulieren verbieden. Tweederde is voor een verbod, blijkt uit een peiling van één vandaag. De helft van de ondervraagden wil alleen nog gemeentelijke vuurwerkshows toestaan. En nog eens 14 procent is voor een compleet verbod op het afsteken van vuurwerk. Eén op de drie ondervraagden noemt een verbod betuttelend. Het aantal gevallen van excessief voetbalgeweld ligt veel hoger dan gedacht. Dat stelt Nieuwsuur op basis van onderzoek van de politieacademie. Het gaat om duizend gevallen per jaar, zeggen de onderzoekers. Onder excessief geweld vallen bijvoorbeeld schoppen en slaan. Volgens de KNVB ging het vorig seizoen 412 keer flink mis. Maar volgens de onderzoekers wordt een groot deel van de incidenten niet gemeld. De Spaanse politie heeft een bende opgerold die nep merkkleding verkocht. Onder de 99 arrestanten zijn twee imams. Ze zouden een deel van het geld dat werd verdiend met de illegale handel... hebben verstopt in hun moskee. De politie heeft op meer dan 100 locaties invallen gedaan. Meer dan een miljoen kledingstukken en schoenen zijn in beslag genomen. En ook zijn op computers de logo's gevonden van meer dan 200 merken. In de Dominicaanse Republiek is een Nederlandse man door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Telegraaf en de Belgische krant Het Nieuwsblad gaat het om een man van 28 uit Vlissingen. Hij zou een bekende van de politie zijn. De moord was volgens bronnen een afrekening in het criminele circuit.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 De vrouw van 25 heeft vier erfelijke ziektes en ze schreef dat ze haar leven te danken heeft aan wetenschappelijk onderzoek waarbij ook dieren zijn gebruikt. Ze kreeg meer dan 30 doodsbedreigingen. Maar er kwamen ook meer dan 14.000 likes voor het bericht. Het RTL-programma Holland's Got Talent is dit jaar gewonnen door Amira Willighagen. Het meisje van negen stond na haar eerste optreden eind oktober direct in de schijnwerpers. Met haar opmerkelijke operastem trok ze veel bekijks op YouTube. Met het winnen van de talentjacht mag het meisje optreden in Las Vegas. Het weer aan de kust kan nog een enkele bui vallen. Elders is het droog. Het koelt vannacht af tot 2 graden en het kan nevelig worden. Morgen overdag wordt het een graad of zeven. De zon schijnt geregeld, maar in het noordelijke kustgebied valt nog een enkele bui. Dit was het NOS-journaal. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl.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 Bij mij in de buurt is het kennelijk nog niet doorgedrongen... dat de meerderheid van de Nederlanders het vuurwerk wil verbieden. Goedenavond. Over Roemenen en Bulgaren kennen we eigenlijk alleen de vooroordelen. Dat ze stelen, te veel pruimen je drinken... en vroeger geregeerd werden door lusje communistische regimes. Op 1 januari krijgen ze vrije toegang tot de Europese Unie... en dat is reden voor het oog om te gaan praten vanavond... over wat die landen nou eigenlijk zijn. Want wie weet er hier iets van het Roemeense chanson... de Roemeense cinema, de Bulgaarse rozen en het uitnodigende Zwarte Zeestrand. En wie kun je als werkgever straks beter in dienst nemen? Een Roemeen of een Bulgaar? Er is balkanmuziek van het ensemble Tsugitsa. In onze serie familieportretten vanavond een uitvoerig gesprek... met de een-eiige tweeling Benjamin en Jonathan Herman. Twee winnaars. Alt-saxofonist Benjamin won een Edison voor zijn cd Kampert. Regisseur Jonathan kreeg veel lof voor zijn reclamespotjes... voor onder meer Bavaria Bier. En ze lijken ook nog gesprekend op elkaar. O jee, kan ik ze uit elkaar houden straks. Dat allemaal, maar eerst uiteraard het nieuwsoverzicht. Zaterdag 28 december. Sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen was er duizend keer sprake van excessief geweld op het voetbalveld. Maar 412 keer is de KNVB ingelicht. Volgens Nieuwsuur komt dat uit angst voor hoge straffen en boetes. De KNVB twijfelt daaraan. Wij denken ook dat er een cultuur aanwezig is... binnen de amateurverenigingen uh, uh, om toch wel te gaan melden. Want de schok is natuurlijk wel enorm geweest in de afgelopen jaar... Uh, dus, alles, alles met elkaar, denken we dat die cultuuromslag uh, ook gaat werken om toch te gaan melden. Vanochtend is de vuurwerkverkoop begonnen. Handelaren verwachten dat voor het eerst in jaren weer meer verkocht wordt. Sommige liefhebbers schieten voor een vermogen de lucht in. Uh, voor bijna een kleine duizend euro. Ondanks de toenemende verhalen over het gevaar van vuurwerk, steken ook veel kinderen het af. Uh, Knalvuurwerk voor de kinderen en uh, ja, wat zie je, vuurwerk. En juist dat knalvuurwerk wordt steeds zwaarder en daardoor gevaarlijker. Zeker als het uit het illegale circuit komt. Al is het aantal gewonden tot nu toe gelijk aan vorig jaar. Althans volgens de Vereniging van Plastische Chirurgen. Maar daarbij moet ik wel aantekenen dat nu twee handamputaties er echt al zijn. En dat is wel ernstig en dat geeft wel aan dat er uh, ja, grof vuurwerk in omloop is. Uit een peiling van Eén Vandaag blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is. Sommige gemeenten, zoals Vlaardingen, stellen dit jaar voor het eerst ook een verbod in. Wij gaan op oudejaarsdag de hele dag eh, tot 12 uur s'nachts hier een vuurwerkvrije zone instellen. Dat betekent dat hier dus geen vuurwerk afgestoken mag worden. Bij demonstraties in Egypte zijn zeker drie mensen omgekomen. Ook zijn honderden mensen gewond geraakt. De demonstranten zijn boos dat de moslimbroederschap volgens de Egyptische regering een terroristische organisatie is. Hun protesten zijn overigens niet zonder gevaar. In a de protesten waren het hevigst bij een islamitische universiteit in Cairo... De minister van Defensie zei op televisie dat het leger er alles aan zal doen... om de Egyptenaren te beschermen tegen geweld. Het is op meer plaatsen in het Midden-Oosten onrustig. Bij een bomaanslag op een markt in de Syrische stad Aleppo... zijn zeker twintig mensen omgekomen... Direct na de aanslag brak chaos uit. De markt ligt midden in een wijk waar tegenstanders van het Assad-regime wonen. Volgens de opstandelingen zijn de bommen gedropt door helikopters van het regeringsleger. En je zal hem maar verkopen. Een oliebol die volgens het Algemeen Dagblad zo smaakt. Klef, ranzig en rubberachtig. De jaarlijkse oliebollentest van de krant... laat van Patricia's oliebollen in Goes geen spaanheel. Deze klant is het daarmee eens. Hij is niet smerig. Maar ik denk dat je hem gelijk op moet eten. En niet nog eens een dag moet wachten, want dan uh, zal waarschijnlijk het vet eruit druipen. Op de website van het AD staat een foto van een hand... die zo'n druipende oliebol uitknijpt. De oliebollenbakker uit Goes heeft al vaker een slechte beoordeling gehad... maar de klanten blijven komen... Deze zeil verklaart het succes van de slechte kraan. Nee, nu ben ik toch makkelijk hoor, wat dat betreft. Voor mij is dat gauw goed. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En om al een voorschotje te nemen op het gesprek straks: Benjamin Herman. Sara's zonnebad Benjamin Herman van de CD Deal. De een, die u net hoorde, ontdekte al jong zijn liefde voor de altsaxofoon en maakte furoren met zijn New Cool Collective. De ander zei het conservatorium vaarwel en maakt nu naam met zijn reclamefilmpjes voor onder meer Bavaria Bier. Maar hij regisseerde onlangs ook een aflevering van de tv-serie van God Los. Benjamin en Jonathan. Herman. Een paar dagen geleden sprak ik met de een eiige tweeling in Studio Desmet in Amsterdam. En mijn eerste vraag was: zien jullie elkaar vaak? Zoveel als mogelijk. En wat is zoveel als mogelijk? Ja, uh, soms zijn we allebei synchroon in het buitenland, maar we proberen toch wel als we er zijn, nog wel één keer per week elkaar te zien. Een kopje koffie te drinken of iets. Ben ja. je ben je, min, je was op tournee in Japan bijvoorbeeld dit jaar... en weet ik veel, waar allemaal opgetreden. Ja. Ben je wel een familiemens? Uh, nou, ik heb geen, uh, zelf geen familie. En daarom vind ik het uh, des te leuker om uh, op te proberen... enige regelmaat, mijn eigen familie te zien. En dat van mijn vrouw. De familie van mijn vrouw. Dus dat, uh, dat vind ik altijd heel gezellig. Maar het komt er niet altijd van. En ik heb hetzelfde als Jonathan. Dat uh, we zijn vaak weg... Dus het... En in welke zin heb je geen familie? Want je hebt een. Geen gezin. Oké, okay, maar wel een vrouw, maar geen kinderen. Ja, en jij wel, ja. Jonathan. Ja, ik heb er twee. Twee bloedmooie dochters. Ja. Ben je daar een beetje jaloers op, eigenlijk? Een ja, heel klein beetje soms. Hij mag wel af en toe knuffelen. Ja. En dat doe je ook. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik heb een uh, suikeroom. Ze mogen me graag. Ja. Komt hij langs om te knuffelen? Dat is Lief. Ja. <lacht> <En> dus, <lacht> Hoe ziet dat eruit? <lacht> <lacht> ik ben de oom die altijd naar, naar roken en drank stinkt. <lacht> ja. Ja. Je haalt die saxofoon wel uit je mond dan? Ja, ja, ja zeker. En dan zeg ik een beetje rustig met oom Benjamin, want hij heeft gisteravond gespeeld. Hij is net wakker. Hij is net wakker. Jonathan, uh, jullie zijn uh, tweelingbroers, één eier ook nog. Uh, wat voor band schept dat met elkaar? Um, ja, wij zijn, wel, wij zijn wel close. En we, uh, we trekken een beetje gelijk op. In ons hele leven al. Alleen ja, de wegen zijn een beetje gescheiden. Want ik, ik ben uh, na een paar jaar conservatorium met, uh, daarmee gestopt. En iets Heb anders. Als je gitaar uh, gestudeerd is. Ja, klopt, ja. En toen vind ik dat ingegaan, gegaan eigenlijk. Ja, ja, ik had er eigenlijk altijd al een, breedje, een beetje bredere interesse. En fotografeerde altijd heel veel. Dus, uh, en toen maakte ik kennis met het fenomeen film. En toen ben ik daar... Uh... En leken jullie vroeger uh, als kleine jongens op elkaar? Want uh, Benjamin draagt nu een bril en jij op dit moment niet. Dus ik, ik kan het verschil nu zien. Maar... Ja, uh, nee, wij hebben altijd wel op elkaar geleken. Ja, ja we hebben foto's van toen Benjamin? we klein waren. Uh, waarvan we allebei niet weten wie wie is op de foto. Dat is echt uh, niet te zien. Het zou ook best kunnen zijn dat ik Jan dan ben... En dat Jonathan Benjamin is. En ja, dat nou, we als baby's verwisseld zijn. Dat ik eigenlijk heel goed saxofoon speel. <lacht> nee, maar het is, het, is, het is echt als je die kind, kinderfoto's ziet... echt niet van elkaar te onderscheiden. Fopte jullie vaak mensen ermee? Dat, dat je je voordeed als de ander Benjamin? Nee, nee dat, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Ik ben wel... Fop jullie het, mij nu? Ik bedoel, ben jij eigenlijk niet Jonathan? <lacht> het zou kunnen, het, het zou kunnen. Ja. De, de enige test die je kunt doen is om uh, uh, mijn stukje saxofoon te laten spelen... en hem een stukje gitaar. Dan vallen jullie allebei door de man. Allebei, ja. <laughs> Brengt het een bepaald soort psychologie met zich mee, een, een, een tweelingbroer hebben... dat je elkaar opjut tot prestaties? Want jullie zijn allebei behoorlijk workaholic, volgens mij. Nou, we stimuleren elkaar wel uh, daarin. En dat is wel anders dan met onze uh, andere broers... En ik weet niet hoe het in een ander gezin is. Maar uh, Jantan en ik, wij hebben wel, we voelen elkaar heel goed aan. Dus als het niet zo goed gaat, uh, dan jitten we elkaar op. Of ze uh, zeggen, joh, uh, niet zo zeuren. Ga gewoon ja. dit of dat doen. En dat, daar zijn we wel heel snel in bij elkaar om, om dat te doen. Je zegt gauw tegen elkaar, uh, leg je niet bij de feiten neer, doe wat. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk de belangrijkste mededeling naar elkaar. Want, ja, <laughs> want dat is, dat is. Nou, wij zijn de enige volgens mij in onze omgeving waar we uh, ongestoord. Uh, tegen We kunnen tegen elkaar zeuren wat we willen zonder dat de ander zegt van hé, hey, joh, hou je koppers. Dus en dat die gesprekken eindigen meestal met van, uh, hey, joh, volgens mij moet je gewoon even niet zo zeuren en wat gaan doen. Maar er, wordt, er ontstaat nooit irritatie over. Maar dat is volgens mij een, bij onze wederzijdse partners uh, zit er altijd wel een grens aan hoe lang je kunt zeuren over iets. Ja, oh, onderlinge dat hebben wij. Jonathan en ik hebben dat. Uh, dat klopt inderdaad. Nooit zoals bij stilgestaan. Maar wij kunnen ook elkaars gezeur heel goed verdragen. En uh, het is nooit een, een punt waarbij het genoeg en, is geweest. En Jonathan, hoe doen jullie beide partners dan? Hoe die uh, hoe doe dat doen? Ja, je zegt daar zit, bij hun zit er wel een grens aan. Nou, nee. Maar ik bedoel, meer, meer, het is meer. Als je vraagt hoe wij met elkaar omgaan... dan uh, we, we kennen we elkaar zo goed. En we weten wanneer er een soort van ontevredenheid is over of iets. Of, of, en we kunnen, dat, uh, we kunnen elkaar goed adviseren daarin. En het is natuurlijk uh, bij, bij tweelingen uniek die, uh, hoe, hoe, hoe goed die elkaar kennen. Sommige tweelingen kunnen helemaal niet met elkaar opschieten om die reden. En, uh, maar wij hebben het geluk dat we goed met elkaar kunnen opschieten wat was jouw mooiste ervaring in het jaar 2013? Oeh. Je hoogtepunt. Oeh. Uh, nou, ik moet zeggen. Ik ben dit jaar met mijn vrouw naar uh, Japan gegaan. Voor de Sakura. De Cherry Blossom. Daar, daar zijn alle kerstbomen, kersenbomen in, uh, in Japan. En, uh, dat duurt twee weken. In april. Dan komen over het hele land en bloeien die bomen. En dat is het meest romantische wat je kan meemaken, kan het iedereen aanraden. En dan ga je onder zo'n boom zitten met een, uh, een glaasje sake. En uh, dan geef je af en toe die bomen schop... en dan sneeuwt het van die lentebloesem. En heel Japan zit dan in, in de parken in het hele land. Het is prachtig. Jonathan, wat was jouw hoogtepunt in 2013? Um, ja, daar moet ik even over denken. Het mag heb... ook iets in je werk zijn, Jonathan. In mijn werk? Waar kijk je het meest tevreden op terug? Welke commercial, welk filmpje? Nou ja, ik heb een uh, uh, leuke prijs gewonnen met die uh, spotje uh, met uh, Charlie Sheen. Die ik vorig jaar gemaakt. heb. Dit jaar heeft hij een paar leuke prijzen gewonnen. Daar ben ik uh, blij mee. Dat was voor uh, Bavaria. En uh, ik, ben, uh, in, uh, uh, ik heb wat, uh, een, met wat voetballers een, een filmpje gemaakt van de zomer. Dat was heel leuk om te doen in Italië. Welke uh, voetballers? Uh, Pirlo en Balotelli. Ja, ik, ik, Ongelooflijk populaire voetballers in Italië. Ik, ik, ik, ik, moet ze, ik moet ze altijd googlen, want ik weet ook niks van voetbal. Hoe kom je eigenlijk aan die contacten met een Charlie Sheen, Mickey Rourke, Hugh Hefner... Uh, ja, dat gaat dan via het reclamebureau hier in, uh, in uh, Nederland. Die commercials uh, verzint. En die, uh, die regelen dan via een tussenpersoon contact... met dat soort uh, uh, celebrities voor, de, voor een commercial als dit. Deze commercials zijn vrij bijzonder... omdat ze meestal in dat soort filmpjes lopen... die mensen in met een, uh, met een glaasje bier. Het zijn dan... meer verhalen eigenlijk. Ja, hè? precies. Ja. En ze zetten Hoort zichzelf een beetje te kakken. En dat, is Schrijf beloofd. jij die ook, die, die verhalen? Of is dat nee, ik scherp, ik scherp ze wel aan. Ik scherp, dus ik krijg een idee van het reclamebureau... en dan uh, uh, wat ik dan doe is dingen erbij verzinnen... om te zorgen dat zo'n verhaal... en in een hele korte tijd goed verteld kan worden... en ook nog heel puntig is... En, uh, nou ja, meestal verzin ik daar wat, wat details bij me, waardoor het uh, leuker wordt. Ben je mee? Volg je al die uh, commercials die Jonathan maakt of helemaal niet? Uh, ja, ik zie ze wel. En soms laat hij me ook als uh, dingen zien die nog niet helemaal af zijn. Van ja, we vieren ervan. En, uh, en wat vind je daar dan meestal van? Ja, ik vind het waanzinnig. Een paar jaar geleden toen je met Mickey Rock die in New York zat. En dat die manager heel ingewikkeld deed in Mickey Rock, die last uh, uh, lastpak. Ja, is dus hij, ja, Ja, ja. die moesten in één op het laatste nippertje allemaal dingen erbij. Zo'n hondje er moest in en zijn vriendin moest in het filmpje en dat soort dingen. En zijn vriendin moest een jurk hebben van Valentino. Die kostte 4000 dollar. Oh. <laughs> <laughs> en, ik, en die heeft ze niet aangehad. Maar die is wel gelijk de tas in gegaan in mijn huis. Ja, maar ja. dat soort dingen, daar, daar hebben we destijds ook uh, veel over gebeld... En, ik vind het natuurlijk onwijs uh, interessant. En soms, soms zijn ze heel erg lastig om te maken. Zoals die met Hugh Hefner. Dat, was, dat hebben we gedraaid ook op de Playboy Mansion zelf. En dan krijg je natuurlijk uh, weken van tevoren... Uh, telefoontjes van allerlei types die daar uh, uh, willen, die mee willen. Eigenlijk als, als, dat is het voornaamste, maar dat mag natuurlijk niet. Maar die, uh, wat men zich niet realiseert is dat we... 90 minuten hebben met, uh, met Hugh Hefner. En uh, uh, er staat een vrouw met een stopwatch naast. Die daadwerkelijk... Het allemaal zegt, contractueel vastgelegd. Ja, ja. want die man is, was ook 85 toen. Dus die, uh, uh, en die zegt dan uh, van... Oké, okay, je hebt nog 11 minuten voor drie shots. Hoe ga je dat doen? En dan, uh, dus het is aan mij om te verzinnen... Waar, ik, waar heb ik hem echt nodig? En waar kan ik een stand-in gebruiken? Of welke shots kan ik hem uit de weg laten? Maar het is echt een vrij... Vrij ingewikkeld puzzeltje. Ben je in bent, heeft je je ooit aan je hoofd gezeurd van. maak muziek voor mijn commercials? Uh, helaas niet. Nee, ik doe <laughs> hem dat niet aan. Want het is <laughs> Waarom niet eigenlijk? Omdat, omdat het. Uh, uh, volgens mij is muziek maken voor commercials. is. Uh, want dat was eerst. mijn eerste insteek ook van. Uh, uh, toen ik ooit met filmpjes begon. dacht ik van. oh, dat is leuk om te doen. Maar daar ben ik al heel snel van teruggekomen. Want het is zo'n leidensweg. om een goed muziekje te verzinnen. Voor een, voor een commercial. Want daar zijn zoveel mensen die daar mening over hebben. En dat, hij is daar veel te het is goed voor. niks voor, voor. hem. Nee. Volg je, Jonathan, op, op jouw beurt uh, de verrichtingen van Benjamin. En van, en van zijn band, uh, bands eigenlijk. Maar vooral de New Cool Collectors natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hoe vaak ga je naar concerten? Um, ik ga zoveel mogelijk. Ja, het is voornamelijk uh, hangen in de kleedkamer. Is natuurlijk het leukste. Je gaat niet uh, uh, een kaartje kopen in een zaal. Staan. Maar het is leuk om elkaar te zien. En als ik in de stad speel... dan is het natuurlijk ook een gelegenheid om, om, om elkaar weer te zien. Dus het is meer een sociaal uh, ding. Dat het, het gaat niet als fan, ga je niet naar mijn concerten. Nee, maar ik ben van de week naar de kring geweest waar je aan speelde. En toen heb ik... Uh... Ik neem mijn fototoestand mee, maar fotografeer ik wel. De Kring is tegeven. een sociëteit in Amsterdam, een soort kunstenaarssociëteit, hoge trap op. En, en daar speelt Benjamin heel geregeld. Ja, er zijn een, een paar keer per maand uh, jam-sessies. En het is ook leuk om te kijken, uh, omdat er muzici uit het hele land, jonge muzici, naartoe komen. om hun uh, kunsten te vertonen en dingen uit te proberen. En uh, ja, dat is ook, vind ik ook leuk om naar te kijken, omdat ik dan ook muzici zie die ik niet uh, ken. Heb je ja. eigenlijk, eigenlijk geen spijt van dat je je eigen muzikale carrière... heel, heel vroeg hebt afgebroken? Uh, nee, ja, ik, heb, ik speel nog één keer per jaar... op het Filmfestival in Utrecht met een bandje. En dat vind ik eigenlijk vind ik dat voldoende. Want als ik dan weer een maand lang gerepeteerd heb... en met al die versterkers, trappen opgesjouwd ben... en, en drie gitaren op mijn rug naar oefenruimte, dus drie ogen achter... dan ben ik elke keer weer blij dat ik ja. in een vliegtuig mag stappen... met een koffertje ergens naartoe om een filmpje te maken. Ja, maar hij, en bent... hij heeft ook... Uh, um... Jij ja, was een paar jaar geleden op het filmfestival had je gespeeld. En toen was er een fotograaf van de Volkskrant. Oh ja. En die. Er was een heel grote foto van Jonathan in de Volkskrant met een gitaar onder. En dan stond onder: Benjamin Herman speelt gitaar. Op het filmfestival. <lacht> ik heb die fotograaf ontmoet. Ja, het was Jonathan? Ja, dat was Jonathan. <lacht> maar die fotograaf heb ik ontmoet een tijdje later, die zei tegen mij zei van mooie foto heb ik van jou gemaakt hè, met je gitaar. Je wist van niks. Ja, ik zei van, Ja, maar weet je dat dan niet? Dat was mijn tweelingbroer. En hij schaamde zich helemaal kapot. Hij had ja. geen idee. Hij ja. dacht gewoon, hij heeft een soort primeur van dit. Zo, die Benjamin die kan ook nog een geen een Eindelijk ja. ja, Dat is toch wel het leuke van een eigen tweeling, die verwarring. Ja, ja, het is soms ongemakkelijk. En, uh, uh, want ik had van de week nog een ontmoeting met een actrice. In, uh, waar ik uh, uh, wel eens mee gewerkt had... En die was in de war, want die was echt overtuigd dat ik Benjamin was. En die was vergeten dat ze met mij had gewerkt. Waarom, weet ik niet. Maar die, die had, die, die was, uh, en ik was met uh, uh, een vriend van mij die cabaretier is. Ik kende cabaretier. En, uh, en die actrice dacht natuurlijk dat ze in de maling werd genomen. Omdat uh, mijn vriend erbij zat. Wie was dat, die cabaretier? Uh, Diederik Emmingen. Oh ja, precies. Een uh, regisseur, eigenlijk ja. meer nog dan cabaretier. Ja, ja. En uh, daar had ik met hem over. Die zei, die zei nog van ja. Mensen denken vaak als ik iets zeg dat het grappig bedoeld is. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dus die deze dame in kwestie was heel erg in de war. Die schaamde zich heel erg. Want, ja, goed <laughs> die, die was helemaal de, de kluts kwijt was. Ik las ergens ook een verhaal bij uh, prijsuitreiking. Ik geloof de best geklede man van het jaar in de Rode Hoed in Amsterdam. Waar uh, alle... En Benjamin won geloof ik de prijs. En alle fotografen stonden daar flitsend. En fotografeerden per ongeluk... Jonathan? Ja, dat hadden, we de, dat hadden we die avond express gedaan. Ja, ja, we hadden allebei... Oh, dat was wel foppen. Ja, want we hadden toen uh, allebei precies dezelfde kleren aangetrokken. Toen helemaal die prijs uitgereikt werd, stond Jonathan als eerste op. Dus al die flitsen gingen af en dat soort dingen. Dat was heel grappig. Ja. Eventjes heel grappig, maar ik geloof dat niet alle pers het heel handig vond, maar hoe is eigenlijk jullie relatie met de rest van, uh, van, van de familie? Want uh, er zijn meer broers. Uh, ja, we hebben twee uh, oudere broers en één oudere zus. En wat doen die? En, nou, de oudste Sam is uh, uh, vertaler. En die vertaalt van het uh, Nederlands naar het Engels. Die werkt voor, onder andere veel voor het Rijksmuseum en voor kunstinstellingen. Um, onze zus Clem, ja, ik moet er altijd heel goed nadenken wat, wat ze, ze doet. Nou. Ja. En waar ze is, weet jij dat, Jonathan? Ja, ja, ja zij woont in Manchester. En, uh, zij... Ik weet wel waar ze woont hoor. Ja, daar is het, geen idee. Daarom, daarom is het contact. Uh, yeah. Minder. En, Minder, en, maar... en nog een broer? Uh, ja, Dave, de ene oudste broer. Waar is en, die? Uh, Dave, die, uh, die, is, uh, die werkt ook in de vertaling nu. Hij is ook uh, een beetje manisch van alles geweest een tijdje. Maar hij schrijft scenario's. Ja, ja, dat is het maar... voornaamste wat hij, wat hij doet. En uh, daarom daar weet, daar weet ik er iets meer van, denk ja. ik. Hij is lang bezig geweest met een uh, televisieserie. Uh, wat, uh, ja, waar nu uh, geld voor moet komen. Er was uh, nog een zusje, Sus Susanne. Daar heeft Benjamin in interviews uh, vrij, vrij moedig over gepraat. In 1978 mm -hmm. ben een verkeersongeluk overleden. Ja, 77. Of 77, 77. 78. 78. 78. 77. 77 waren we hier, januari. En januari 78. Waar waar, we, waarvan, uh, jij, waarvan jij, <laughs> Benjamin, in interviews <laughs> hebt gezegd: uh, Ja. Haar dood heeft mij eigenlijk gestimuleerd tot deze muzikale carrière. Ik heb me vastgebeten in. Uh, tegenover haar ben ik eigenlijk verplicht iets te bereiken in het leven. Nou, het is, uh, uh, uh, ik weet dat wij met z'n tweeën, Jonas en Nick... op een gegeven moment uh, met elkaar een soort van hebben afgesproken: van. we moeten het meeste uit uh, het leven zien te halen. En uh, niet, uh, niet bij de pakken neer gaan zitten. Als iemand overlijdt, zeker zo dichtbij, dan uh, heb je een zekere periode van rouw waar je doorheen gaat. Maar op een gegeven moment moet je toch verder. En dat hebben wij heel bewust met elkaar afgesproken. Van uh, we gaan het wel goed doen de rest van ons leven. Wij waren toen uh, negen, volgens mij. En uh, dat hebben we. Ja, tot op de dag van vandaag volgens mij uh, proberen we dat door te voeren. En dat gaat voor jou ook, Jonathan? Een soort morele plicht voelen om het goed te doen in je leven? Ja, ja, het is wel altijd een hele belangrijke uh, drijfveer dat. Ja. Dus grappig is, ik, uh, omdat ik ook uh, veel vlieg. Ik boek altijd een uh, stoel aan de rechterkant van het vliegtuig bij het raam. Ja, ik ga ook altijd. Want, uh, want uh, als je op de polderbaan landt. Uh, toen mijn zus begraven werd, was de liberaal-joodse begraafplaats was in the middle of nowhere, in, uh, uh, ergens in de polder. Maar daar is de polderbaan aangelegd. En die is letterlijk opeens op een steenworp-afstand van, uh, van die begraafplaats. Dus als je landt op de polderbaan en je zit rechts in het vliegtuig, kun je uit het raam. Uh, haar begraafplaats zien. Dus ik boek altijd... Een... Dat wil je ook graag Ja, ja. Ja. ja, ik en altijd... Dan... altijd ja. De, ik <laughs> ik ook. <laughs> ja. Dus ik, uh, ik moet veel aan haar denken. Als ik veel weg ben, dan uh, ben ik altijd blij... als, als ik land in, uh, op Schiphol... en eventjes uh, langs de begraafplaats rij... In, uh, in een vliegtuig... en even zo en yes, groet breng. Je zwaait dan ook, Benjamin. Ja, ja, ja. Zeker weten. Hij moet... Uh, Sowieso vaak als ik op reis ben moet ik uh, aan, me, aan onze zus denken. Dat is een uh, van de dingen die, ja, die erbij hoort. Volgens mij gewoon van nou, ik zit op zo'n plek zo'n plek. En, uh, dat vind ik een voorrecht en ik hou mijn ogen heel goed open. En al, uh, al, alles wil ik uh, daarvan meemaken. Ik ga nooit in het buitenland in een hotelkamer zitten. Niksen. Of uitrusten of dat soort dingen. dat heeft wel mee te maken met zo'n hele actieve houding. Die volgens mij daar wel zeker mee te maken heeft. Wees blij dat je leeft en maak er wat van. Ja, precies. We vragen al onze gasten deze week hoe je de feestdagen hebt doorgebracht. Maar uh, moet ik jullie nou naar kerst vragen of naar ganuka vragen? Want jullie vader was rabbijn. Mm -hmm. Nou, het is volgens mij voor ons net als iedereen... Uh, uh, kerstdagen is een vakantieperiode, dus... Iedereen heeft vrij. En, uh, ja, het is zoals elk jaar vrienden opzoeken en uh, uh, familie zien. En dat, dat hoort erbij. We gaan elkaar... De, ik, ik zelf doe helemaal niets meer aan het uh, Joodse geloof. Nee, onze beide broers, uh, Sam en Dave, hebben een beetje het stokje overgenomen. Die zijn, die uh, zijn religieus? Ja, die zijn religieus. Ja. Nou, en wij kunnen altijd... Erg langs... religieus? Uh, erg. Klinkt alsof het uh, vervelend is. <lacht> Heel religieus. Het <lacht> zijn, zijn behoorlijk religieus. Maar niet op een vervelende manier. Nee, nee, ja, het, zijn nee ze zijn, uh, het is uh, altijd... Ik ga altijd graag langs om... Uh, maar wel de Joodse gebeden en de ja, Joodse ja, ja, ja, en de... Ja, ja, Nee, die uh, zijn... Ja. Uh, die, die, uh, ik ga altijd graag langs om uh, met de kinderen van Dave... Uh, gewoon lichtjes te ontsteken. Dat doe ik niet met mijn kinderen. Die zijn niet Joods. Dus dat is ook een... Uh, ja, dat is een heel, heel andere sfeer in huis. Maar ik vind het ja. altijd leuk om daar langs te gaan. En even uh, toch uh, wel een, een, een fijn gevoel er zat. Ja, dat heb ik al zo lang niet gedaan. Want bij mij, ik moet altijd spelen op feestdagen. In het weekend, uh, uh, Shabbos moet ik altijd spelen. Ja. Ik bedoel, de laatste keer dat ik niet heb gewerkt. In het weekend is wel heel lang geleden. Ja, het <laughs> zou roodeloos zijn als ja. je op zaterdag en vrijdagavond niet mocht spelen. Ja, precies. Dus ik, ja, ik zie Dave en, uh, en zijn kinderen zie ik ook heel weinig daardoor. Want dat is, uh, maar is jouw liedje die... zit misschien in je muziek? Ja, nou, dat is zo zie ik het een beetje. Ja, ik bedoel, als je het vergelijkt met uh, elke dag uh, uh, ermee bezig zijn en je, en je gebeden doen, is dat, dat doe ik op mijn saxofootje. Wat zijn jullie plannen voor 2014, Jonathan? Uh, ik hoop iets waardevols te maken. Uh, waar ik uh, volgend jaar op deze tijd met uh, plezier op terugkijk. Commercial of misschien is het een echte speelfilm? Ja, misschien, misschien toch iets anders weer volgend jaar. Ik, heb, ik vind commercials nog steeds heel leuk. Maar ik, uh, heb nu, uh, ik heb dit jaar een aflevering van de serie van God los gemaakt, Die is onlangs uitgezonden. en uh, Dat uh, vond ik heel uh, leuk om te doen. Maar ik moet daar misschien wat meer uh, mijn aandacht op gaan richten in het nieuwe jaar. Echt televisiewerk? Televisiewerk of film? Ja. Ben je min Ja, je hebt al alles bereikt, dus een onzinvraag. Wat ben je <laughs> nog bereikt, bereikt in 2014? <laughs> nou, uh, nou, ik ben. Uh, ik, dit komt in januari. 25 januari is de officiële release. datum Dus een nieuwe, uh, um, nieuw album komt eruit van mij met mijn kwartet. Ik ben ook on in tussentijd bezig met opnames met een waanzinnige jonge zanger, Daniel van Piekarts, En mijn jazz-trio. Uh, dat komt voor de zomer uit. En we gaan in het najaar met New Cool Collective een nieuw album uitbrengen. En daarnaast hoop ik gewoon aan het werk te blijven. En dat als ook een freelancer. Is zal wel lukken. Doe mijn best. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. En een uh, heel goed nieuwjaar wensen. Dank, Dank, je wel. Wel. Dank je wel. En mag ik het nu voorstellen aan de Bulgaarse muziekgroep Tsubritsa. <middels> Die, Lopen uit de binnenstad van Plovdiv, maar ja. ze komen uit Nederland. Tsubritsa, dank jullie wel. Nog vier nachtjes slapen en dan is het zover. Dan mogen de Roemenen en Bulgaren ook in de noordelijke landen van de EU... zonder vergunning aan het werk. <kwijnt> Wordt het een tsunami van banenpikkers, zoals bijvoorbeeld de PVV al heeft voorspeld... of moeten we ons juist verheugen op hun komst... zoals veel werkgevers bijvoorbeeld in de tuinbouw vinden? Laten we vanavond gewoon een eerste kennismakingsgesprek van maken wat moeten we beslis weten van de Roemenen en Bulgaren... en waarin verschillen ze van elkaar? Hier om de tafel zitten Nausicaa Marbe, columniste bij De Telegraaf... en Roemeense van origine. Dag, Nausicaa. Goedenavond. Gertwind Lammers, zakenman, woonde eerst in Roemenië... maar op dit moment in Varna, aan de Bulgaarse Zwarte Zeekust en heeft bedrijven in beide landen. Wat voor handel drijft u, meneer Lammers? Ik heb in Roemenië een bedrijf dat software maakt... en ik heb in... Uh, Bulgarije, een bedrijf dat Bulgaarse bedrijven adviseert om naar Nederland te gaan. Nederlandse bedrijven om naar Bulgarije te gaan. En ik importeer, na, of exporteer eigenlijk, naar Nederland Bulgaarse wijn. Is die te drinken, Bulgaarse wijn? Nou, nou. Uh, volgens de Bulgaren nou, is die Nou ik ze zegt van wel. Ja, nou ja. Kan ja. van wel. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf geen wijn drink, dus dat is zeer bijzonder. Je kunt het helemaal niet weten, dus. Uh, ik, ik heb het van horen zeggen. En Ivo Boswijk van Subritsa, de dirigent en componist van veel van de nummers. Maar ook een enorme kenner van Bulgaarse en Roemeense Muziek en cultuur. Laten we even beginnen met het vergelijken van die twee landen. Meneer Lammers, ik begin toch even bij u... omdat u allebei beide landen als zakenman hebt leren kennen. Laten we bij de Roemenen beginnen. Wat kenmerkt de Roemenen? Uh, de Roemenen... Er wordt gelachen aan de overkant. Nee. er wordt heel intimiderend. Ja, nee, ja, ja, zo als ik er naar buitenland, als buitenlander naar kijk en, en ook als, als, als zakenman naar kijk. Um, de Roemenen zijn eigenlijk heel Latijns. Dat is iets wat we in Nederland uh, ja, lang niet altijd weten. Men denkt altijd Oost-Europees en scheert dat over één kant. Maar het, het is uh, een, echt een Latijns land, ook in zijn cultuur. Dus ook Beetje in zijn, losjes. Ja, nou ja, het, en, en je moet er ook nog bij zeggen dat het is een heel groot land is. Uh, dus uh, Roemenië kun je niet... Uh, kijk, Boekarest is heel anders dan Transylvanië. Transylvanië is heel anders dan het noorden. Maar over het algemeen kun je zeggen dat het, uh, ja, dat, dat het redelijk luidruchtig, luidruchtig en extrovert is. Mevrouw Marbe, kunt u zich hierin herkennen? Ja, Latijns zeker. land, luidruchtig, ja. extrovert... <kwijnt> Het is een Latijns land, het is ook een uh, Romeinse kolonie geweest. Maar tegelijkertijd is het echt op, op een plek uh, uh, die uh, heel veel culturen bij elkaar heeft gebracht. Het is gewoon, Roemenië is eigenlijk tussen het westen en het oosten, tussen het christendom en de islam, tussen de slavische volkeren. Uh, uh, het is, uh, een gedeelte van Roemenië was onderdeel van, van, van de dubbelmonarchie, van de Habsburgers. Het andere gedeelte was onder het Turkse Rijk. Dus het is eigenlijk een enorme smeltkroes van culturen. En uh, dat is te zien, want de verschillen zijn gewoon... In, uh, het land bestaat eigenlijk ook uit drie koninkrijken... met ook allemaal wel andere uh, schakeringen aan, aan, aan culturen. Dus dat is allemaal te zien. En vandaar dat je, als je door Roemenië reist... val je gewoon echt uh, uh, in, van, van de ene cultuur in de andere... met een neus in de boter. Uh, je hebt gewoon echt het geheel Germaanse cultuur in Transylvanië. Je hebt iets heel poëtisch en, en, en uh, romantisch in Moldavië... en dan wat ruiger in het zuiden. En dat luidruchtige? hè? Dat luidruchtige, dat zijn ze absoluut. Ja, dat is het Latijnse temperament. Herkent u dat? Ja, dat herken ik wel, ja. Meneer Boswijk ja, is dit. Dat is, dat is toch heel anders dan de Bulgaarse cultuur. Ja, die zijn toch wat introverter en wat... Gedisciplineerder uh, ja. zou ik het ja, willen zeggen. Ja, ook serieuzer, Ja, ja. En dan absoluut. komt dat verschil... Nou ja, de, ik dat, ja, ik denk dat wat, wat uh, mevrouw zegt, uh, dat dat wel zo is. Het is. Roemenië is wat dat betreft uh, een smeltkroes van vele culturen. Um, ik denk dat, uh, de, de taal is natuurlijk ook een Latijnse taal... dus dat, dat die invloed is heel erg sterk. Um, ja, en de, de, de discipline, de, de gemotiveerdheid om te werken... Uh, ja, ik ervaar dat is heel anders dan in Bulgarije. Ja. He, Bulgarije ja. is door zijn taal en door zijn schrift... moet u ook niet vergeten, veel geïsoleerder, altijd geïsoleerd geweest dan, dan Roemenië, nou, natuurlijk en, ja, en ook Het communistische systeem was daar ook behoorlijk Precies. gesloten. Ja. Want het was Roemenië natuurlijk ook ja. op, op haar manier, ja, weer. Maar, maar weer anders dan dan Bulgarije. Ja, uh, wij, wij hadden zelfs in de communistische tijden, hadden we Roemeense uh, Bulgaarse Bulgaarse gastarbeiders Bulgaarse gasten bij de En die stonden dus gewoon echt bekend als fantastische, fantastische harde werkers. Ja. Roemenen waren meer vlierenfluiters, ze waren Precies, mensen ja. die heel creatief Precies. waren en echt barsten van de initiatieven en zo. Maar echt dingen afmaken, dat lukte niet. Nee, en dat deden ze, nou, de wel. Wie is, is het vrolijkste volk? Want de Roemenen klinken nu eigenlijk wat vrolijker dan de Bulgaren. Ja, dat, nou ja, dat, dan, dan ja, moet toch de, Roemenië, de Roemenen een, een, een klein streepje voorgeven. Ja. Het, is, ja, het, is, het is allemaal wat meer op plezier gericht. En in Bulgarije zijn ze gewoon echt, echt serieuzer. Ik vind dat zakelijker een voordeel, natuurlijk. Als je, als je werknemers hebt die gedisciplineerd zijn en die serieus zijn en die, die graag willen werken... Ja. U zou als Nederlandse zakenman zeggen, geef me een Bulgaar. Als ik, eh, als ik kan kiezen tussen twee, twee werknemers die hetzelfde oh, oh. kunnen... dan kies ik een Bulgaar ja. boven een Roemeen. Ik verdedig uh, uh, de eer van ja. de Roemeense werknemer, als u wil. Nou ja, kijk, je, je kunt ze natuurlijk ook niet allemaal over een kam scheren... die nee, Roemenen, dat, dat ben ik maar, niet. maar kijk, je hebt dus zeggen, zakel, als we het puur zakelijk bekijken... heb je gewoon grote verschillen waar je in Roemenië bent, in Transylvanië. Duidelijk. Dat is een totaal andere cultuur, daar komen dingen heel snel van de grond... en dat is, dat is bijna echt westers georiënteerd. Duits, Duitse mentaliteit. Ja, Duitse mentaliteit. Ja. En tegelijkertijd heb ik dus gewoon, want ik, was, ik had dus ook niet, dat zijn geen vooroordelen, maar echt de, de, de kennis dat soms dingen in Roemenië echt op zijn bal balkans gaan. Maar het verbaast me telkens weer dat als ik in Boekarest ben en als ik met mensen spreek die daar ondernemen of zo, dat ze telkens toch weer allemaal aan, aan goede werknemers komen: mensen die binnen 25 jaar buiten, na het communisme... toch heel anders zijn gaan werken dan, dan ja. wat we gewend waren van vroeger. Dat totale desolate en ongeïnteresseerde en onserieuze. Dat er heel veel mensen zijn die op, op goed ondernemen. Waarschijnlijk niet genoeg. En met, name nog de, niet. en met name de vrouwen wil ik daar graag aan tekenen. Dat zou kunnen, ja. Dus die zijn erg er goed, in beide landen toch? In beide landen, ja. ja. Beter dan Nederland? Nou, nou, nou, beter dan Nederland. In ieder geval beter dan de mannen in de landen, zou ik willen zeggen. Nou, van, ja. ja. Maar ik, overigens ben ik niet komen? helemaal. Ik vind dat Bulgaren ook enorm kunnen feesten hoor. Dat is wel. Ik, ik ben daar veel geweest en veel feesten meegemaakt. Daar zijn ze heel goed in. Ja, ik, het is, ja, sorry. ik wil ja. even terug naar die vrouwen. Want dat vind ik een intrigerende ja. opmerking. Ik bedoel, in Nederland heb je toch altijd de klachten over alle mannen hebben een fulltime baan. En uh, vrouwen soms, maar lang niet altijd. Mm -hmm. En er zou verandering in moeten komen. In, in zo'n land is dat heel anders, mevrouw Marbe. Nou, kijk, in de communistische tijd hebben vrouwen ja. gewoon echt gewerkt. Dat waren gewoon echt fulltime werkers. En dan hadden ze ook nog de kinderen die ze moesten opvoeden. En ze, ze werkte zes dagen per week. Precies. En ze hadden ouders die ze in huis hadden, er moesten voor zorgen. Ze hadden ook nog een man uh, die, voor, voor wie ze moesten zorgen. Dus uh, vrouwen zijn harde werkers. En dat zijn gewoon geen kastplantjes. En uh, die hebben daarna gewoon echt... Uh, na, na de uh, val van het communisme is er een enorme werkeloosheid ge, uh, gekomen. En misschien dat de man inderdaad wat defictatief. Zijn geweest, dat de vrouwen dachten we gaan gewoon lekker ondernemen. Er zijn niet zoveel vrouwen in de politiek, die kun je niet zien. Maar als je het hebt over gewoon directeur, over CEO's, over grote bedrijven, die hotels die worden gerund. Allemaal vrouwen, heel veel advocaten, heel veel vrouwen. Dus die posten hebben ze gewoon inderdaad echt heel goed bezig. Positieve zin Maar het is ook mentaliteit van en daarvoor, wat ik mijn grootmoeders die hebben, die komen niet uit het communisme, maar ze hebben allemaal gestudeerd. Het was toch de mentaliteit van. Verheffing, verheffing leren. Ja. Meer, nee, misschien meer dan hier. Ja. U zei daarnet: er is ook veel vrolijkheid in Bulgarije. Maar het, het klonk als een zin waar nog een komma achter komt. Nou ja, nee. Om, het, het, het, het, het, de Bulgaren worden een beetje als introvert en wat stugger. Uh, maar als ze eenmaal aan het feesten zijn, dan zijn dat behoorlijk Dionysische gebeurtenissen in Bulgarije. Hele maar is het van... ook een land waar men treurig kan zijn, melancholiek ja. kan zijn? Ja, zeker. Maar dat ja, er, is, ook is, er wel... is natuurlijk ook nog een hoop treurigheid. Er is een hele hoop treurigheid. Wat is het... arm, wat arm? Wie is het rijkste land? Wie is het armste van de land van de twee? Ja, Roemenië is de natuurlijk is uh, armer, denk ik. Uh, mijn, mijn, mijn, mijn ervaring is... Roemenië dat... is armer. Roemeniën, om en om. Nee, nee, ik Roemeniën... denk dat het ja. gewoon echt een race is om en om. Die, ja. Toch, die cijfers. Het ene ik... jaar is Bulgarije armer dan. De Precies. land is Roemenië armer. Ik denk dat, uh, dat Bulgarije zijn uh, financiële systeem beter op orde ja. heeft dan Roemenië. He, Roemenië gaat dat, dat dan natuurlijk kunnen. meer op en neer. Ik denk dat de verschillen in Roemenië tussen arm en rijk veel groter zijn. Ja, in Bulgarije maar dichter bij elkaar ja, komt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, Ik denk zelf dat, dat Bulgarije toch al een jaar of vijf... Uh, qua economische ontwikkeling een jaar of vijf achter ligt... toch op Roemenië al zelfs. De hele ontwikkeling op straat. Ja, en Komt ook wat corruptiebestrijding ook, heb ik gelezen. Ja. Terwijl de uh, corruptie in Roemenië veel opzichtiger is. Hè. En veel wijdverbreider. En veel, veel, veel meer sectoren. Terwijl je gewoon. Uh, in, in, in, ja, maar daar kunt u Wordt misschien, misschien meer, meer over. Land, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, <laughs> ja, ja. ja. En uh, de, de acceptatie ervan. Maar ja, ook dus heel veel mensen zijn het ook echt helemaal beu. Ik, ik, ik, ik verwacht nu ook een, een, een, een, een verandering. Ik verwacht nu ook echt een sociale. Um, um, uh, beweging die. Uh, die, die, die, die, die de corruptie en de fraude en die, die penose politici... gewoon echt uh, het wat tegengas zou geven. Ik word zo weer serieus, maar even, even oh. vergelijken. Wie, wie heeft de mooiste stranden? Bulgarije, ja. Bulgarije denk ik. Uh, Roemenië heeft heel mooie stranden, maar die zijn gewoon echt helemaal niet goed uh, op ja, toeristen ingericht. Ja, Werkelijk niet. En uh, Bulgarije heeft, ligt mijlenver op Roemenië wat dat betreft. Dan moet ik uh, toegeven, ja. daar hebben ze gewoon ontzettend van geïnvesteerd en, en, en, en echt een echte schitterende kus gemaakt. Wat Roemenië Mene daar daarentegen heeft, is echt een Donaudelta. Dat is dus boven de stranden tegen de grens met Rusland. En dat is een uniek ecologisch gebied en dat is schitterende vissersdorpen. en daar kun je ontzettend leuk ecotourisme doen. En dat, dat, is, dat is dan weer het pluspuntje maar, van Roemenië. Ik Waar? wil er wel één ding aan toevoegen. De, de, de, de, de toeristencultuur van Bulgarije wordt natuurlijk gevoed door de, door de Russen. Die in grote getalen naar Bulgarije komen. Omdat ja, het ja. kwartaalgebied, het Kakaar-schriftgebied... Ja. hetzelfde komt. is. En Roemenië moet het hebben van de eigen, land, eigen, eigen ja. landsmensen. die ja. naar hun eigen kust gaan. en die natuurlijk eigenlijk minder te besteden hebben. Ja, Wie heeft maar, ja maar, de maar. Nou ja, ja uh, allebei. De Roemeense, Roemeense uh, ah. en, en Bulgaarse, ja precies. En Palinka en Tsrikas en allemaal. En de keuken lijkt op elkaar. Het is allemaal geïnspireerd door de Turkse keuken. Die was er dominanter. Dus dat is echt een fantastische keuken. Maar. Wat toerisme betreft is Roemenië natuurlijk. Hè. De Russen zijn, zijn heel rijk. Maar je hebt gewoon echt in Midden-Europa een hoop landen zonder zee. Ja. En er is, is echt een middenklasse die daar echt makkelijk in de auto zou kunnen stappen. En aan beide kusten zou komen. Zeker. En dat is gewoon echt, ook voor Nederlandse als Nederlandse ondernemers willen, in Roemeens toerisme zouden willen ondernemen. Precies. Nou dat is echt een goud te winnen. En hebben, dat het is over, echt, en hebben we het over... zo beter de Roemeense verkeersbureau. Nee, ja. kan ik niet. nee, kan ik niet. Dan, dan zou het ik het dus alleen maar een propaganda moeten maken. Er zijn heel veel schaduwkanten die ik hier niet zal opnoemen. Laten we het even over de cultuur hebben. Over de literatuur, over de muziek, over de, over de film. Wie ligt daarvoor? Meneer Boszijk. Oei, dat, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk dat in de film uh, de Roemenië voor ja. ligt. Er verschijnen hier toch regelmatig bijzonder mooie... in het westen dan, hè? Ja. Uh, mooie Roemeense films. Gewoon internationaal gezien. Dat zou ik niet ontkennen. Nee, dat is toch zo? Ja, dat is echt bizar. Ja, dat bijzonder... De nee, nee. Roemeense ja. filmindustrie. Ja, nee, maar ja. het is ook bekend als een Nouvelle Vague. Ja, de, precies. En het is gewoon echt van: ze winnen prijs in Cannes, ze winnen prijs in Berlijn. Het New Yorks Filmfestival is daar staan ze gewoon echt m, m, uh, kilometers in de rij voor Roemeense films. En dat, dat is iets dat inderdaad opgekomen ja. is, omdat de Roemenen uh, uh, iets hebben, uh, namelijk dat oog om uh, die Veranderingen van communisme naar kapitalisme. met heel veel zelfspot en, en ook poëzie tegelijkertijd. en met het oog voor het absurde. in de kleine gebeurtenissen van het leven weer te geven. En daar gaan hun films over. En dat is iets unieks. En dat, dat, dat kunnen we nu helemaal. de Rotterdam Filmfestival. over een paar weken is dat. dan komen er veel Roemenen. is er weer heel veel moois te zien. Dus ik weet niet wat Bulgarisch. Misschien. Ja, er nou ja, verschijnt hier gewoon niet zoveel op Bulgaars gebied. Uh, dus ik ben daar ook niet heel erg in thuis. Ja, is ook een ik ik taal. bekijk het en de taal. De taal is ook een he, probleem. Want als je in Bulgarije bent uh, je, en daar wordt heel veel, bijvoorbeeld heel veel Russische televisie gekeken, omdat, nee. omdat het heel verwant is aan het Russisch, uh, zal ook de film eerder die, die kant, kant op gaan opgaan, dan naar het Westen. Dus het is heel zelden dat hier een, een Bulgaarse film. Uh... Laten we het even over de muziek hebben. Ja. We hebben er net wat gehoord. Dat was ja. dus typisch Bulgaarse, Bulgaarse ja. folklore muziek. Kunt u het verschil uitleggen tussen Bulgaarse en Roemeense muziek? Ja, er zijn, er zijn grote verschillen in. Uh, Bulgarije is bekend om zijn onregelmatige maatsoorten. Die komen ook wel een beetje voor in Roemenië, maar veel minder. Uh, Bulgarije heb je hele ingewikkelde maatsoorten. Uh, dat is één punt. Het, het gebruik van instrumenten is in Roemenië en Bulgarije anders. In, in Roemenië is de viool denk ik wel... Zeg maar in de volksmuziek, een heel belangrijk instrument. Ja. De taraf. En, de, ja. en, de, en de, ja. het cymbaal. Cymbaal, zeg maar. ja, ja. En dat, dat is in Baal Bulgarije is, is, dat een, is dat de herdersfluit, de kafal of de, ja. de, de gaida. Dat is een doedelzak zeg maar. Ja. En de, dat is, dat is, instrumentaal gezien is het echt heel anders. En Oosterse, Bulgarije is eigenlijk Bo, een, is veel Oosters, Oosterse. Oosterse, ja, ja. ja. dat hoorden we dan net ja. Ook. Ja. Ja, er net over. Ja, klopt. De accordeonist van het ensemble zit er nog. Ja, dat is Joan Barends. Zou u het verschil willen laten horen op de accordeon tussen Bulgaars en Roemeens? Eerst maar een stukje Roemeens dan? Ja, we beginnen met Roemeens natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, wat je hoort in deze muziek... is heel veel, in de harmonie... heel veel leidakkoorden. Dus er zijn steeds akkoorden die leiden weer naar het andere akkoord. En dat is een heel wezenlijk verschil met Bulgaarse muziek. Dat is harmonisch eigenlijk eenvoudiger. Dat is Zult u ook horen in het tweede stukje. Wel ander ritme. Ja, ja, ja. ja dat is die tegendraadse. Ja, ja. ja. wat is mooier? Nou, ik nou, ja, dat, ik dat vind ze vind bijna, bijna mooi. prachtig. Ja. Echt. En er zijn ook overlappingen natuurlijk. Tuurlijk. Ja, ja zeker, zeker in het ja. noorden van, van ja. Bulgarije ja. is heel veel invloed vanuit Roemenië. Ja, maar er zijn, er zijn heel Roemenië en uh, Bulgarije, Bulgarije hebben heel muzikale, grote muzikale invloed, bijvoorbeeld op bartokken en ja. op echt verzamelaars van folklore. Ja, inderdaad. Het is, uh, is echt schitterende muziek. En er is nog steeds, dat is het mooie aan beide landen, ik ken muziekwetenschappers die nog steeds van dorp naar dorp gaan en Kof. dingen ontdekken en dingen opnemen en ook aan het gebruik van instrumenten. Dus dat is gewoon echt. Uh, ja, dat, dat leeft heel, nog precies, steeds enorm. Dat, dat, ook bij dat, de uh, jonge generaties precies. wordt het doorgegeven. Ja. Ja. Ondanks dat na 1990 de eerste McDonald's verschenen in Bulgarije. Ja. en daarmee ook een heel stuk. Uh, ja, verbeterd. Ja. Wat ik jammer vond aanvankelijk. Ja, maar het is niet anders. De jeugd vindt dat gewoon... Hou je niet heel... tegen. Hou je niet tegen. Maar nu is er een vooral bij de jeugd ook weer een hele grote beweging... die weer de, de oorspronkelijke traditionele dansen willen ja. doen. De zang, de liederen. En dat is, dat is heel leuk om te merken. Meneer Langers, ja. komt u daar als zakenman ook nog, nog een beetje aan toe? Aan, de, aan die cultuur? Uh, nou ja, dat zegt misschien meer over mij dan over uh, Bulgarije. Dus uh, ik ben niet zo'n feestneus wat dat betreft. <lacht> dus, uh, en ik drink al geen wijn ook, dus dat, uh, dat helpt niet. Als ook, ben, ook geen rakkie, ja? Uh, uh, maar ik moet zeggen, dat uh, ik, ik vind toch wel, en uh, dat, dat, dat hoor je wel uh, de hele avond hier. Uh, Bulgaren, dat is mijn uh, ervaring, dat Bulgaren heel erg met Bulgaren optrekken. Dus dat zijn, zijn gesloten, gesloten kringen en daar kom je moeilijker tussen. Met de Roemenen maak je mm -hmm. dus makkelijker contact dan, dan in Bulgarije. Tot slot, dat was toch ook wel de aanleiding van de discussie... 1 januari nadert, de open grenzen naderen... en we hebben die hele discussie over ons heen gekregen. De komende dagen komt er vast nog veel meer over... moeten we dat nou erg vinden? Moeten we bang zijn voor de banen van de vooral armere Nederlanders? Of is het juist een zegen, zoals veel werkgevers vinden? Meneer Bosma? Boswijk, nou ja. Ik, Boswijk, ja. Hm. Uh, ik vind het heel moeilijk daarom. Ik denk dat we niet bang hoeven te zijn... Ik denk dat het uh, uiteindelijk een verrijking zal zijn. En ik hoop ook, ik ben, ik ben een cultuurliefhebber. Dus ik hoop heel erg dat er veel meer bekendheid komt... om de Roemeense en de Bulgaarse cultuur. Dat die, want het is natuurlijk nu heel erg anglo saxisch gericht in uh, Nederland. Terwijl we dit is veel dichterbij, uiteindelijk. Dus, maar ik, ben, nee, ik, ik, uh, ik geloof niet dat ik er bang voor ben. Nee. Nou, ik ben er natuurlijk niet bang voor... en ik heb inmiddels eigenlijk van aan beide kanten... gewoon echt overtuigende verhalen gelezen. Hè? Want aan de ene kant heel veel mensen in Bulgarije... en ook heel veel goede politieke analisten in Roemenië en Bulgarije zeggen... er is een grens aan, aan een leegloop... dus heel veel mensen zullen niet weggaan. We, we Tegelijkertijd onze angst voor criminaliteit... Voor, ik bedoel, de, de, de, de, de, de zakkenrollers en de criminelen die konden sowieso reizen... die hadden gewoon echt het vestigingsklimaat niet nodig... Dus die, die, je hoeft geen golven criminelen te verwachten. Maar ik denk dat we rustig moeten afwachten. En dat we over een half jaar pas de balans kunnen opmaken. Kijken hoe het uitpakt. diplomatiek antwoord? Nee, het is, nee, nee het, is niet, maar het is gewoon echt niet te voorspellen. Het is, met de Polen konden we het ook niet voorspellen. Het is niet te voorspellen. Meneer Lammers, als ik u daarnet uh, begreep... moet de economie heel blij zijn met de komst van de Bulgaren... en wat minder met de Roemenen. Of heb ik u verkeerd begrepen? Uh, nou, dat is wat gechargeerd. <kliek> maar ik, ik heb gezegd, als ik een keuze heb... kies ik voor een Bulgaar, voor, de, voor dezelfde, dezelfde capaciteiten. Ik denk overigens dat het met de, met de tsunami... van, uh, van Bulgaren en Roemenië naar Nederland wel mee gaat vallen. Ze werken... Uh, allebei al, al, al het liefste in hun eigen land. Dat is hun nationale trots. Uh, ze zouden ja. natuurlijk wel graag meer willen verdienen. En, en als ze hier naartoe komen... dan zijn het over het algemeen echt harde werkers... die uh, 70, 80 procent van hun geld terugsturen naar huis... om daar hun, hun familie... en dat zijn grote families... mee in stand te houden. dus Ik denk dat het, uh, dat het wel meevalt. Uh, alles bij elkaar. Nou, is wat heel snel nog even één geheim tip. Wat, wat is het allermooiste... wat je van Roemenië moet lezen of, of, of zien... De um, films, films van Christian Mungiu, Christy Pouillou. Google maar op, lees Herta Muller, lees Norman Mana. Hun romans Ze zijn vertaald en je weet, je leert heel veel van, uh, van land en mag de geschiedenis. Ik, mag ik jullie bedanken voor <laughs> deze prachtige discussie? Naast aan Marbe, Ivo Boswijk en Gert Vind Lammers. U hoort de Oogtune nog één keer uitgevoerd door... Hoe spreekt het nou goed uit, meneer Boswijk? Sa. Prachtig. Morgen zit hier John Is Jans van Gade. De Week van het Avro Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met Maandagnacht...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 Dit is Radio 1.